Even kunnen met het NOS-journaal. De Nederlandse Olympische ploeg is op Papendal officieel gepresenteerd. Het Draaide vooral om het passen van kleding, het maken van persfoto's en het ontvangen van reisinformatie. Chef de mission Jeroen Bijl wilde zich niet wagen aan een doelstelling wat betreft het aantal medailles. Dat is lastig na Sochi in 2014, zei Bijl. Daar wist Nederland een recordaantal van 24 medailles te pakken. De winterspelen zijn over 38 dagen in Pyeongchang in Zuid-Korea. Het balkon in Arnhem dat met oud en nieuw instortte was rot, zegt de gemeente na onderzoek. Het houtrot was aan de buitenkant niet te zien. Volgens de gemeente zijn bij de brandveiligheidsinspectie in 2016 geen gebreken geconstateerd. Ook de eigenaar zegt het pand goed te onderhouden. Toen het balkon tijdens de jaarwisseling instortte stonden er vier jongeren op. Ze vielen zo'n drie meter naar beneden. Ze kwamen er met lichte verwondingen vanaf. Bij een ongeluk op een snelweg in Italië zijn zes mensen omgekomen... Een tankwagen botst op een vrachtwagen en vloog in brand. Het vuur sloeg razendsnel over naar andere auto's... waaronder die van een familie van vijf die in de vlammen omkwam. Ook de chauffeur van de tankwagen overleefde het ongeluk niet. Een voetballer die in september een tegenstander tegen het hoofd schopte... moet zes maanden de cel in. Volgens de rechter is de 35-jarige speler van SC Badhoefdorp... schuldig aan poging tot doodslag... De man zegt zelf dat hij het hoofd van de tegenstander per ongeluk raakte. En volgens getuigen trapte hij tegen het hoofd alsof hij een penalty nam. In Den Haag in Amsterdam is gedemonstreerd tegen het regime in Iran. Op beide plekken waren ongeveer 150 mensen. Ze droegen vlaggen, spandoeken en afbeeldingen van oppositieleiders. Sinds afgelopen weekend wordt in Iran gedemonstreerd tegen de regering. Aanleiding zijn de hoge prijzen voor voedsel en brandstof. Het weer. Vannacht kan er plaatselijk veel regen vallen en de wind neemt toe. Morgen gaat het langs de kust stormen. Op de Wadden is kans op windkracht 10. Vooral in het noorden buien met onweer en zeer zware windstoten. Het wordt morgen 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Show. Dan voelt het. het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu.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 Junk in the heart, there's junk in my mind. So hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see. From what used to to you or me, baby? See, I know. Just nothing makes you shatter. No, no, you're a lover.